11 uur. De Radio 1 SportsZone. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Vandaag, precies 50 jaar geleden, gaan we de Rolling Stones hun allereerste concert. En maakt u zich zorgen over uw AOW en uw pensioen. We praten straks met de man die erover gaat, Henk Kamp. Nu eerst het NOS Nieuws met Jan van der Putten.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 De overheid heeft vorig jaar ruim 4,5 miljard aan illegaal geld teruggevorderd. De Belastingdienst nam het grootste deel van haar rekening ruim 3,5 miljard euro aan naheffingen en navorderingen. Ook legde de fiscus voor 635 miljoen aan boetes op. Aan fraude met sociale verzekeringen, uitkeringen en voorzieningen in het onderwijs werd 270 miljoen euro teruggehaald.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 In Woerden wordt nog dit jaar een proef gehouden met straatverwarming... om een weg in de gemeente ijsvrij te houden. Het is een nieuw systeem van een lokale aannemer... waarbij warm rioolgas door leidingen vlak onder het wegdek wordt gevoerd. Als het vriest hoeft het dan niet met pekel te worden gestrooid. En ook wordt verwacht dat het wegdek een stuk minder zal slijten... omdat er minder snel scheurtjes en vervormingen ontstaan. De proef in Woerden gaat vijf jaar duren... en ook andere gemeenten en de Nederlandse spoorwegen... hebben interesse in dat systeem. Dan het weer nog buien met kans op onweer. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog en ook zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 18. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de ringweg Amsterdam, de A10... staat aan de noordkant van de Koentunnel richting Den Haag... file van 3 kilometer. En door werkzaamheden op de A50 Arnhem naar Oss. Daardoor staat het tussen en op het Ewijk 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vandaag, precies 50 jaar geleden, gaven de Rolling Stones hun eerste concert. Over het wel en wee van deze rachende mannen praten we straks met muziekjournalist Jan Donkers. Afgelopen dinsdag was een historische dag, want de AOW-leeftijd gaat definitief omhoog. Henk Kamp, demissionair minister van Sociale Zaken. Heeft u het gevoel dat u deze week geschiedenis heeft geschreven? Nee, ik heb het gevoel dat de vijf fracties die met elkaar een afspraak hebben gemaakt waardoor dit mogelijk was... VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie, dat die geschiedenis hebben geschreven. Nu eerst ergernis over reclame. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Want misleidende reclame van loterijen en casino's wordt aan banden gelegd. Staatssecretaris Steven van Justitie heeft nieuwe, strengere regels opgesteld om te voorkomen dat mensen verslaafd raken aan gokken. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. En nu blijkt ook dat het merendeel van de mensen zich enorm ergert aan al die gokreclame die ze binnenkrijgen. Zo blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Contact met Sandra de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar bestaat die ergernis uit? Ja, de ergernis bestaat met name over uh, de verspilling van papier en geld. Veel mensen krijgen ongevraagd kraskaarten, creditkaarten, gratis loten en cadeaukaarten toegezonden. En men vindt dat echt gewoon een verspilling die beter bijvoorbeeld naar goede doelen kan gaan. Eén van de tien zegt dat maar liefst. Ik denk dat ik wel, wel, wel twee, drie keer in de week dat soort post krijg. Ja, dat ervaren veel mensen. Ja. Ja, we krijgen ook terug van de loterijen die zeggen dat ze het uh, geminderd hebben, dat, uh, dat er minder post is uitgestuurd. Maar zo ervaren mensen het dus absoluut niet. Maar het, het is nee, niet zo, begrijp ik? U zegt we ervaren het zo, maar het is, het is eigenlijk veel minder. Nee, wel zeker. Nee, kijk, het is een enquête waar het mensen, negen, bijna 80% zegt. Ja, ik ben benaderd door een, een loterij afgelopen jaar. En daarvan is 78% maar liefst uh, is dat bij de, bij de postcode loterij bijvoorbeeld. Uh, de loterijen zeggen dat ze geminderd hebben. Maar blijkbaar bij de consumenten is dat uh, niet doorgekomen. Nou, en niet alleen al die gratis reclame is een ergernis, begrijp ik. Maar ook als je meespeelt dat je er nee. per ongeluk aan vastzit. Dat ook. Uh, 16% zegt uh, ongewild hebben meegespeeld. Die zijn ingegaan op bijvoorbeeld een eenmalige winstkans. Of dat ze een lot geactiveerd hebben dan blijkt dat je eerst moet meespelen. Of er wordt een cadeaukaart toegestuurd, maar dan moet je eerst naar een website en dan moet je eerst loten kopen. Dus dat zijn ergernissen die ook spelen. En waar mensen maar liefst 86% zich aan ergert, is bijvoorbeeld het slijten van extra loten. Mensen die al meespelen, zeggen ja, ik speel al mee, ik doe al mee. Waarom dan ook nog maar blijven pushen om maar steeds nieuwe loten bij te kopen? Mm. Hoe kan het anders? Uh, dat kan anders door uh, een regelgeving die Teve natuurlijk ook nu heeft uh, voorgesteld uh, daarin. En op andere manieren mensen benaderen. Mensen vinden het heel vervelend om die post door hun brievenbus te krijgen. Dus misschien een andere marketingmethode. Uh, mm, ja, niet meer doen, denk ik dan. Uh, nee, dat heeft bijvoorbeeld ook uh, de staatsautorijn een reactie in ons gezegd... van dat zij ook veel uh, klachten kregen... en dat zij ook vanuit de milieuoogpunt en de kostenreductie hebben aangegeven... we sturen minder post, we gaan op andere manieren werven. Kan je het niet net zoiets als bij dat niet-bellenregister... dat je ergens kan aangeven van ja, ik, ik wil dit soort post uh -huh. niet meer krijgen? En gisteren waren we, dat, dat kan ook bij de reclameposten wellicht... en gisteren waren we het ook voor het uh, Bel niet aan de met kolportage. Dit is voor druk op de voordeur, maar het uh, ja. zou kunnen. Maar goed, staatssecretaris Teven die wil dus die, die gokreclame reclame al aanscherpen... dus het gaat op zich al de goede kant op. Ja, er waren natuurlijk al regels, er zijn regels voor misleiding. Uh, maar het is blijkbaar nodig, ook bij uh, het ons onderzoek, maar ook bij minister Teven... dat deze regels nog verder aangescherpt moeten worden. Sandra de Jong van de Consumentenbond, dank je Dit is de Radio 1 Sportzomer. Echt twee tot drie keer in de week? Heel vaak. Ja, ja. Jij niet? Ik. Nee. Ja, echt heel vaak. Jan Donkers, hoe vaak krijg jij? Uh, uh, ja, drie à vier keer wel. <laughs> <Drie laughs> vanaf de postcode he, waar je woont. Oh. Bij jou valt niks aan het thuis, denk ik. Uh, dat, dat, kan kloppen. dat kan kloppen. Meneer Kamp, ja, hoe vaak krijgt u in? dat soort post? Zie je het nooit als spul? U ziet het helemaal nooit. Nee, helemaal u maakt nooit. wel de brievenbus leeg. Ja, maar er komt een heleboel rommel en dan gaat in één keer weg. Ja, maar dan kan je niet zien of er een brief van de Belastingdienst tussen zit, bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon. Ja, je kan natuurlijk zo'n sticker, want niet, geen reclame. Maar dat helpt ook niet altijd, hoor. Nee, dat komt er soms toch doorheen. Ja. We gaan praten over de AOW. Want er is 20 jaar over gebakkeleid, gepolderd en geruzie. Er zijn veelbelovende politici over gestruikeld. Er zijn verkiezingen mee verloren en mee gewonnen. Maar nu is de kogel dan toch echt door de kerk. De AOW wordt in stappen verhoogd van 65 naar 67 jaar. Dinsdag stemmen de Eerste Kamer daarmee in. Henkamp, welkom. Ja, u zei net al voor mij geen historisch moment, maar wel voor die vijf fracties. Moet u zelf wel langer werken? Ja, ik uh, zal zeker langer moeten werken. Ik heb nog niet uitgerekend tot hoe laat precies. Ik kom uit uh, 52, dus uh, ik ga in ieder geval na mijn 65ste nog een tijdje door. Want als je na december 47 bent, dan moet je door, hè? Ja, het is zo dat we, wij volgend jaar, in het jaar 2013, gaan we de AOW-leeftijd van 65 jaar met één maand verhogen. De jaren daarna, de eerste twee jaar daarna, ook telkens nog een maand erbij. Daarna komen er drie jaar lang twee maanden per jaar bij. En daarna drie maanden per jaar. En uiteindelijk zitten we in 2023 dan op uh, 67 jaar. Ja. Jan Donkers, blij dat je, al met, uh, dat je al AOW hebt. Wat ik even aanneem voor het gemak. Uh, ik, ik ben blij natuurlijk, maar ik, um, ik kan er niet van leven. Ik kan er niet van rondkomen, dus ik ben blij, blij dat ik me bijverzekerd heb. Maar ik moet meteen zeggen, als ik niet uh, in de fut had gemoeten... toen, Want dat moest er nog. Kan je nagenoeg hoe snel dat gegaan is? Hoe lang dat geleden? Ja, weet, is dat is dus nu negen jaar geleden. Ja? Dan had ik, nu, uh, ik had nog steeds graag bij de VPRO willen werken, maar dat wilde VPRO niet. <laughs> <laughs> maar ik, uh, ik werk eigenlijk harder dan, dan ooit. Ja. Harder dan ooit? Ja, geloof het wel. Maar uh, uh, je lijf houdt dat vol? Mijn lijf houdt dat heel goed vol. Ja, Twee ja. keer tennis in de week en dan... Uh... Dus wat, wat jou betreft kan het ook makkelijk? Naar oh, 67 ja, ja. of hoger? Ik moet je ook zeggen, ik ga me niet meteen in dit debat mengen... maar ik ben, ik ben echt een voorstander van deze maatregelen. Ik ben een trouw PvdA'er uh, en ik vind het ook raar dat de PvdA tegen heeft gestemd. Ik, uh, nou ik vind ja, het een goede maatregel. Ik snap het wel een beetje, want er zitten wel een rare elementen in de wet, uh, meneer Kamp. Namelijk dat, uh, nou ja, je zal maar nu met de fut zijn... en straks ineens een paar maanden gaan AOW krijgen. Want dat is de feitelijke situatie, hè? Ja, voor de meeste mensen um, gebeurt er niet veel nieuws. Want uh, als je werkt, dan werk je gewoon één maandje door. Als je een uitkering hebt, dan loopt die uitkering door... Uh, mensen met een uh, fut of een prepensioen, dat zijn er niet zo heel veel. 200.000 toch? Uh, ja, maar diegenen die hebben ook voor een deel nog een uh, fut of prepensioen wat gewoon doorloopt naar de nieuwe pensioendatum. Mm. Uh, de anderen, ja, niet iedereen is arm, dus er zijn ook mensen die die ene maand uh, AOW die ze dan volgend jaar gaan missen, die ze gewoon kunnen uh, opbrengen omdat ze wat geld achter de hand hebben. Er zijn ook mensen die een partner hebben met inkomen. En als er dan mensen zijn die uiteindelijk toch in de problemen komen... dan hebben we een regeling dat ze een renteloze lening ja. kunnen krijgen... en die in een half jaar terug kunnen betalen. Maar even voor de helderheid, het gaat toch om 200.000 mensen? Ja, het gaat om uh, 200.000 mensen in totaal. Die fut en prepensioen -pre die wordt afgebouwd, die loopt nog twee jaar door. En dan, is de, uh, dan zijn de fiscale faciliteiten beëindigd voor die regeling. Ja. Uh, wat ik al zei, er zijn een aantal futten en pre-pensioenregelingen... die niet zeggen, we gaan uh, ermee ophouden op de dag dat je 65 ma wordt... maar op de dag dat je uh, AOW krijgt. En dan is er dus geen probleem, dan ga je dus gewoon met de nieuwe datum mee. Maar hoe groot is die groep die nu ineens zelf uh, dat op moet hoesten? Weet nou, u dat? Heeft u dat denk, scherp in beeld? Wij denken dat het om een uh, om, om 30.000 uh, mensen gaat. Ja, die hebben dan ineens een, een toch een gat waarvan je kan zeggen... ja, is dat nou een betrouwbare overheid? Ja, maar de betrouwbare overheid uh, is er ook niet... als de overheid uh, ieder jaar te veel geld uitgeeft... en op een gegeven moment uh, geen AOW meer kan betalen... en geen, on, geen infrastructuur meer kan onderhouden. Nee, dat snap het. ik. Maar u dus... had een akkoord hè, met de bonden... waarin dit probleem uh, was opgelost. Zeker. We hadden een akkoord met de bonden. Dat ging niet over de AOW zozeer als over de aanvullende pensioenen. En dat akkoord was gemaakt aan het eind van het jaar 2010... toen er een uh, nieuwe regeringscombinatie kwam, VVD-CDA... met gedoogsteun van de PVV. Ja. Toen was er een, een, een verwachting wat we zouden moeten te gaan bezuinigen. En op grond van die verwachting hebben we toen ook een pensioenakkoord gemaakt. Later bleek dat er veel meer bezuinigd moest worden. En toen moest dus ook dat die afspraak moest bijgesteld worden. Ja, maar ja, een akkoord is een akkoord. Hè. Ik kan me wel voorstellen dat de bonden dachten dat ze bij u in het goede recht waren. Zeker, maar als dan vervolgens blijkt dat uh, die verwachtingen waar we eerst van uitgingen, dat die niet klopten, dat er nog weer 12 miljard meer bezuinigd moet worden. En nu inmiddels weten we dat daar nog weer meer overheen moet. Dan kun je wel gewoon bij je uh, oude afspraken blijven en doorgaan met, uh, met, met te hoge uitkeringen geven die je eigenlijk niet kunt betalen, omdat er ook steeds meer mensen zijn... die zo'n uitkering nodig hebben, het aantal... AOW is, is aan het verdubbelen op dit moment. Ja. Uh, de mensen leven ook steeds langer. En op een gegeven moment wordt het voor de, degenen die werken, met name voor de jongeren, wordt het onbetaalbaar. En zij lopen het risico dat als ze straks zelf oud zijn, dat ze geen uitkering, geen AOW meer krijgen. Nou, dat risico mag je natuurlijk niet lopen. Nee. Maar mag ik het niet vrij noemen, die twee dingen? Dat akkoord dat u had en wat u heeft opgezegd, en het feit dat mensen nu ineens toch in een gat kunnen vallen, dat is toch niet vrij? Ik bedoel, in de ideale, de ideale minister doet zoiets niet. Nou, het zijn twee verschillende dingen. Het akkoord hebben we net over gehad en nu in het gat vallen. Kijk, het is zo dat als je moet bezuinigen, daar wordt dat dus door iedereen. iedereen voelt dat. De overheid die kan minder subsidies geven, minder uitkeringen. En daar iedereen heeft daar last van. De ene in de vorm van dat hij een maand langer door moet werken. De ander in de vorm van dat hij, dat hij zijn spaargeld moet aanspreken. Of het inkomen van zijn partner ook moet gebruiken. Maar voelt u en, zich er ongemakkelijk bij? Nou, ik voel mij er vooral ongemakkelijk bij als we niet zouden doen. Ik voel mij Niet zo dus? Ik voel mij er gemakkelijk bij dat nu in moeilijke omstandigheden er toch vijf fracties zijn geweest in de Tweede Kamer. Die gezegd hebben, ja, maar wij laten dit niet zo lopen. Wij laten niet 2013 voor de sanering van de overheidsuitgaven een verloren jaar worden. Wij nemen de maatregelen die nodig zijn en deze hoort daar ook bij. Ja, ja. ja ik kan me voorstellen dat u het allemaal zo uitlegt en dat zal ook allemaal wel kloppen. Maar ik zou, als ik een akkoord heb met iemand, heb ik een akkoord? Ja, maar als, dat, als ik een akkoord heb en ik kom dat akkoord na... ook als het eigenlijk niet meer kan... en vervolgens komen er een heleboel mensen door in de problemen... dan is het niet goed. Dan is het beter om te zeggen van... nou, dat akkoord dat was op, de, op basis van de situatie toen. Nu is er een andere situatie en nu moeten we andere afspraken maken. Meneer Kamp, blijft het op 67 of gaat u nog hoger? Het gaat uh, hoger als de levensverwachting blijft groeien. En dat ziet het wel naar nou uit. Uh, mensen worden steeds ouder. De AOW is ingevoerd in 1957... En als je kijkt naar iemand die toen 65 jaar werd en iemand die nu 65 jaar wordt... dan zie je dat de, de levensverwachting van zo'n 65-jarige inmiddels met vijf jaar is gestegen. En we denken dat het ook de komende jaren ja. verder door zal groeien. En als dat zo is, laten we ook die leeftijd van 67 jaar ook verder doorgroeien. Waarom doet u dat eigenlijk dan niet gelijk, als u het toch al weet? Dat hebben we afgesproken. We hebben dus gezegd, uh, we gaan de komende jaren precies volgen... hoe het gaat met die uh, groei van de levensverwachting. En uh, iedere keer dat we vaststellen dat er groei is geweest... dan gaan we per drie maanden ook de pensioendatum verder verhogen. Ja, dat is oneindig in principe. Ja, dat is dus na 2024 dat dat gaat uh, spelen. En dat gaat telkens dan met, ja. uh, met drie maanden per jaar omhoog. Toch zijn er alweer verkiezingsprogramma's die zeggen dat het nog sneller moet, hè? Ja, ik heb het gezien in mijn eigen verkiezingsprogramma van de VVD. En wat dacht u toen u dat zag? <laughs> ja, ik denk dat het, uh, iedereen maakt zijn eigen, iedere partij maakt zijn eigen analyse. Die vind ik allemaal erg interessant. Maar wat uiteindelijk nog interessanter is... is welke meerderheid er is in de volksvertegenwoordiging. Ja. En daar Goeie. gaat het uiteindelijk om. En al die verkiezingsprogramma's die leiden tot steun van kiezers. En dan ga je met elkaar praten. En dan komt er iets uit. Net zoals de, pas bij het begrotingsakkoord tussen die vijf fracties ook iets uit is gekomen. Ja, wat vindt u zelf? Uh, zelf vind ik dat wat er nu gedaan is dat dat een, een belangrijke stap is ik vind het een echt een doorbraak dat je na 55 jaar steeds maar op die 65 jaar blijven hangen. Dat je nu eindelijk zegt van en nu gaan we doorgroeien naar 66 en naar 67 jaar. Ja. Ik vind dat een, een goede belangrijke stap. En uh, wat mij betreft kunnen we het daar nu in eerste instantie bij laten. Oké, okay, dus uw eigen verkiezingsprogramma gaat iets te ver. wat u betreft, wat u persoonlijk betreft? Er zijn allemaal verschillende verkiezingsprogramma's. En ik vind uh, van al die verkiezingsprogramma's is dat van mijn eigen partij natuurlijk uh, dat wat mij het meest aanspreekt. Maar belangrijk is dat je uh, uiteindelijk ook een meerderheid in het parlement. Mensen ja, dat is ook. Nou, maar even is. gewoon, VVD-lid Henk Kamp zegt... wat we nu gedaan hebben, is eigenlijk voorlopig wel genoeg. Ja, VVD-lid Henk Kamp die is op dit moment in de positie dat hij minister van Sociale Zaken is. Hij heeft net deze week een, een wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen gezien... en heeft nu de verantwoordelijkheid om dat uit te gaan voeren. Ja. En dat is dus waar hij zich ook concentreert nu. Ja, het zou ook een beetje onhandig zijn als u nu zou zeggen... Van, het moet snel alweer hoger, zegt u. Zo is die. Kijk, dan snap ik hem. Ander punt, de pensioenfondsen. Er zijn wat berichten verschenen dat u die meer lucht gaat geven. Um, is er reden om dat echt aan te nemen? Nee, maar wat we wel doen... we krijgen met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe pensioenwet. En daar staan andere regels in. En wat ik nu ga doen is in de loop van dit jaar bekijken... of het verstandig is om op die nieuwe regels al vooruit te gaan lopen. Want het kan zo zijn dat als gevolg van die nieuwe regels dat die korting die voorgenomen is door een aantal pensioenfondsen... op de pensioenuitkeringen, dat die wat anders wordt. heeft te maken met de rekenrente, hè? Ja, hoewel de rekenrente, daar wil ik niks aan gaan veranderen. Ik wil blijven uitgaan van de, van de werkelijke rente. Maar het is zo dat op lange termijn, een periode van langer dan 20 jaar, dan functioneert die rentemarkt niet meer. En dan moet je dus iets anders daarvoor in de plaats hebben. En dat noemen we dan in vaktermen de ultimate forward rate. En ik ben van plan om die in te gaan voeren. En dat leidt dus tot iets meer lucht voor de pensioenfondsen. Maar ja, dat zou betekenen dat wij jonge mensen straks ook minder overhouden. Want dan gaan die pensioenfondsen gewoon een beetje sneller leeg. Nee, die pensioenfondsen lopen zeker niet leeg. Want de randvoorwaarde voor alles wat we gaan doen... is dat die pensioenfondsen in stand blijven... en dat ze bovendien net zo goed als ze nu um, pensioenen kunnen uitkeren... en dat ze dat straks in de toekomst ook kunnen doen. Dus al die jonge organisaties die daar bezorgd over zijn, die stelt u gerust? Ja, die stel ik absoluut gerust. Het is voor iedereen in de Kamer en uh, voor het kabinet en voor mij is het een absolute randvoorwaarde dat het mooie stelsel dat we hebben... dat er ja. in stand blijft en dat ook de jonge generaties... daar in dezelfde mate profijt van kunnen hebben. Maar ja, als de tekorten groter worden, is alles misschien wel anders. Nee, want we hebben toch... Uh, oh, u zegt nu nee. Als, ja, als Nederland hebben we namelijk een uh, hele bijzondere situatie. We hebben inmiddels 849 miljard euro in die pensioenfondsen verzameld. Best veel. Dat is heel veel geld. Dat is uh, ongeveer het, uh, het dubbele van de staatsschulden die we in Nederland hebben. Dus een enorm bedrag wat daar gespaard is. En als we daar verstandig mee omgaan en tijdig maatregelen nemen... en steeds de belangen van de jongeren in de gaten houden, dan komt dat goed. Ja. Wilt u nog verder in de politiek naar de verkiezingen? Ja. U uh, staat niet op de lijst? Nee, ik heb dat vorige keer ook niet gedaan. Ik, heb, uh, ik zit al sinds 78 in de politiek. Ja, dat is al heel lang. Ja, Ik heb uh, tientallen keren op, uh, op lijsten gestaan. Maar ik denk dat uh, nu ik inmiddels ook al uh, in mijn vierde kabinet als minister zit... en aan mijn zevende jaar als minister bezig ben dat het niet nodig is om weer op de lijst voor de Tweede Kamer te gaan staan. Nee, U wilt graag weer minister worden? Ik ben beschikbaar om weer minister te worden. En dan ook van je van sociale zaken of heeft u een andere voorkeur? Liefst wel, want ik ben hieraan begonnen voor vijf jaar. Ik had gedacht dat dit kabinet vijf jaar zou zitten. Inmiddels is het uh, na anderhalf jaar uh, afgelopen... en ik wil graag die periode toch afmaken. Misschien nog wat meer, maar ik wil graag terugkomen en wel op sociale zaken. Wat is uw favoriete muziekgroep? Ja, dat varieert een beetje. Toen ik 12, 13 was, toen was dat de Rolling Stones. En, oh, ja, en... dat wilde ik graag horen. <laughs> ja. We gaan er straks over nee, praten. Nee, nee, dan wil ik wel weten wat het oh, nu is. Ja, sorry. Dan. Nou, weer later werd het Bob Marley, maar ik vind nu uh, Raccoon vind ik ook heel goed. En, uh, nou, het, het varieert zo'n beetje. to me the Under My Thumb van de Rolling Stones uit 1964 van het album Aftermath. Typerende zang van Mick Jagger en de Stones nog in de originele samenstelling... met Brian Jones en Bill Wyman. Ah, hij deed die goed. Dat zou die is ook niet kunnen worden. Danst u net zoals Mick Jagger? Nee, was het, was het maar waar. Ik zie dat namelijk wel voor me. Hij schijnt ook 4000 partners te hebben gehad. Dus <laughs> kan Zegt u dan ook, was het maar waar? U, u komt nog niet eens aan de helft, nou, denk absoluut ik. absoluut niet. Nee. <laughs> goed, we gaan naar de sportzomerbus van Radio 1. De Radio 1 Sportzomerbus. En die staat vandaag in Drenthe op het terrein van een healingcentrum. Verslaggever Mark Robin Visser die is bij de International Shamanic Teachings. Uh, shamanen uit de hele wereld geven daar cursussen en workshops. En shamanen, Mark Robin, ja, noem het nog maar even. Wat zijn het ook weer precies? Ja, ja, ja. Ik shamaan, jij shaman, wij shamanen. <laughs> Zo dus niet. Hè? Het shamanisme is eigenlijk een, een verzameling van, uh, van dingen uit oude culturen. Shamanen zijn, zou je kunnen zeggen, uh, wijze mensen. Het kunnen mannen of vrouwen zijn. Medicijnmannen, stamhoofden, uh, de wijste van het dorp. Uh, José van Eldik, heb je nog andere definities? Er is ook nog een priester uit Bali. Is dat Een priester, al? dus ook dus de re religieuze linken. En die zijn hier allemaal, uh, zijn, hoeveel zijn er in totaal? In totaal zijn er zeven shamanen. Er zijn er zeven hier en die geven hier nou workshops en cursussen... op het terrein van een healingcentrum in, in Valte. Dat is bij, uh, dat is bij Emmen. Uh, vanochtend uh, is, het, uh, is het hier geopend. Alle shamanen hebben hier rond een groot vuur... hun eigen openingsceremonie uh, uh, gegeven. Dat uh, ging gepaard met uh, allerlei objecten die ze meegenomen hadden... uit hun eigen cultuur, om daarmee uh, hier het uh, gebeuren te openen. En dit is het geluid van... Dancing Thunder, een indiaan uit Florida. Hey, hey, hey. Dit is dus uh, het geluid van Chief Dancing Thunder. En we zijn nu in de tent aangekomen, een van de tenten hier... waar, uh, waar dus een workshop wordt gegeven. Vertel nog even, José van Eldik, wat gebeurt hier? Hier uh, geeft Dancing Thunder op dit moment een workshop aan ja. de mensen... En uh, hij vertelt van alles vanuit zijn traditie, oorspronkelijke traditie... Uh, wat voor hem belangrijk ja. is, met name over het thema relaties. Ja. Nou, dan ga ik maar even naar uh, meneer Stunner toe. Er zit hier een kring met ongeveer dertig mensen. Het is, uh, het is heel rustig. U heeft, uh, <laughs> U heeft ze allemaal in toon kunnen houden? Inderdaad, ja. So we, zijn, uh, nou, we zijn net begonnen, enkel ik. So we zijn bezig aan het uitliggen. Uh, de rol van, uh, van die uh, shamanic leraars uh, in de wereld, eigenlijk. Niet alleen ja. voor mijn cultuur, maar voor de anderen die zijn hier aanwezig. Ja. En u bent een echte Indiaan? Uh, ik geloof het wel. Oh, het, het, ja, u het, het, kijkt even, het, naar. U is, uh, even in uw huid. Dat is, ja, dat is de indianenhuid. Ja, dat is, India, is echt de indianenhuid. <laughs> ja, ik vraag het maar even. Ja, uh, inderdaad, ja. En u heeft een mooie veer in uw haar en u heeft ook hele lange haren. En wat heeft u verder nog aan, U heeft allerlei amuletten ook om? Ja, ik heb een onderbroek met, uh, met beertjes. erop. Oh, wat leuk. Ja, maar dat wisten jullie hier ook nog niet, hè? Nee, heel speciaal. Dank u. Hij heeft een onderbroek met beertjes aan. Ja. Maar dat is niet echt shamaans. Ja, dat uh, is ex ja. Yeah. So <laughs> moet... Zeg, meneer Tunder, mag, mag ik u wat vragen? Hoe, hoe word je eigenlijk shamaan? Uh, ho hoe uh, weet je wanneer yeah, je dat uh, bent? Is eigenlijk is een geboren tra traditie. Dat so is een uh, begaafdheid. Net so als kunstenaar, muzikant. Dat uh, uh, uh, heb je of dat heb je niet? Ja, yeah, inderdaad. Dat yeah. is een uh, ding in de cultuur. Dat is al gezien voor je geboorte. Huh? Zodat ja. so je uh, bent uh, al afgevoed van, uh, van de jonge leeftijd. Dus je ziet dat je hebt een hebt voor deze kennissen. Ja. Wij staan hier nu in een tent. Ik zie uh, middenin staat een mooie bos bloemen op de grond. Daarachter heeft u ook nog verschillende spulletjes meegenomen. Kunt u eens vertellen wat daar allemaal ligt? Er ligt uh, uh, een soort alter. Een Dat is een uh, alter. Met geweiende op, zie ik. Een daarin. Een hertenvel. En dat is de medicijn van de hert. Dus dat is de hersen en de medicijn van deze alter. Daaraan kun je kunt schilpad daar, een echte schildpad En is dat een trommel a die daar ligt? Dat is een trommel. Speelt u daarop? Da, da, da, Kunnen we dat even da, horen, hoe dat klinkt? Of is dat nu niet goed om dat nu te doen? dat kan wel doen. We lopen even naar de trommel toe, mensen. Dan gaan we even luisteren. Want misschien dat u dan ook even kunt vertellen wat u daarmee doet. Oh, er staat ook een hert op de trommel Dit is een ceremonial trommel. Het begeleid de ceremonies. Uh, so the, dat is ook de trommel die we vanochtend in de openingsceremonie hebben gehoord. Inderdaad. Het begeleidt al alle ceremonies. Het uh, gaat, gaat meestal voor, voor ceremonies gaat over de ritme. Uh, niet, niet zozeer de klank. Het so ja. is niet een muzikaal instrument. Het is een uh, instrument dat heeft een bepaalde klank voor ja. uh, begeleiding. Uh. Meneer Thunder, wat, wat bent u de mensen vandaag hier aan het leren? Waar gaat het over? Nou, het gaat over onze relatie uh, met de aarde zelf. Uh. We zijn net begonnen uh, ja. met dat. Het so, thema van deze drie dagen is, uh, is relatie. Maar je aandacht te zetten, er is meer dan uh, relaties alleen tussen ja. mensen. Je hebt relaties met uh, kleur, je hebt relaties met, uh, met planten... je hebt relaties met de aard en ja. de hemel. Dus so, dat is, uh, is het uh, the thema. Ja. En uh, we zijn net begonnen, omdat uh, je aandacht uh, erop te zetten, uh, ja. precies uh, wat is in relatie met de aarde, ja. uh, bijvoorbeeld. Ja. Het is wel leuk, want ik kijk even omheen ondertussen, terwijl ik met u zat te praten. Sommige mensen zitten ook heel driftig uh, aantekeningen te maken. Mag ik u vragen wat u aan het opschrijven bent? Ik was aan het opschrijven: de trommel gaat over ritme, niet over klank. Vond Dat is ik... ook alweer een nadenkertje, hè? Ja, precies. Ja. Ja, heeft u verder al wat opgestoken? Jazeker, ja. met name het uh, belangrijke feit dat wij uh, heel veel aandacht uh, moeten hebben... voor uh, de aarde, waar wij, uh, en de zon, en de maan, en onze relatie daarmee. En de regen. En de regen. Het valt het nou weer even mee. mee. Het hoort er allemaal bij. Het heeft ja. allemaal een doel. Ja. Meneer Densing uh, meneer uh, Thunder, u, bent, u staat hier als indiaan in het, in het vette Drentse natte land... Ja, nou het regent Maar u spreekt ook Nederlands, dat vraag, vraag voel ik me ook nog af. Hoe zit dat? Nou, dat, dat komt eigenlijk uh, van mijn universiteit uit uh, ah. in, uh, in Amerika. Uh, daar, daar heb ik het geleerd. En, de basis in ieder geval. Then, uh, ik het work, komt nu uh, goed van Pas? Ja, yeah, uh, dat yeah. uh, is handig. Uh, uh, goed. En dat is, zeg voor de laatste 40 jaar of zo, dan zijn wij dat is een andere leraar. Ja. Een soort world circuit uh, af te lopen. U reist de wereld rond en nu bent u toevallig in Drenthe. Luisteraars, dit was uh, Dancing Thunder. Ik wens u nog een goede tijd hier. Dankjewel. En bedankt. Oké. Okay. En jullie ook allemaal veel succes. Goed uit Drenthe. Tot later. Mark Robin Visser, daar tussen de shamanen. De hoofdpunten van het nieuws van half twaalf. Gelezen door Jan van der Putten. In de Syrische hoofdstad Damaskus wordt voor het eerst sinds het uitbreken van de volksopstand tegen president Assad met mortieren geschoten. Dat zeggen opstandelingen in de wijk die onder vuur ligt, zijn volgens de regering opstandelingen actief. Staatssecretaris Steven gaat misleidende reclame van loterijen aanpakken. De Consumentenbond is tevreden. De bond zei in de Radio 1 Sportzomer dat 9 van de 10 mensen zich vooral ergeren aan al die post van loterijen. Een lawine in de buurt van de Mont Blanc heeft dan zeker zes alpinisten het leven gekost. Er zijn zeker acht gewonden. En een aantal mensen wordt vermist. Het ongeluk gebeurde op de Mont Maudit, op de Frans-Italiaanse grens. In het tweede kwartaal is het aantal verkochte huizen gestegen met 20 procent. Dat is meer dan gemiddeld in die periode. De makelaars waarschuwen voor te veel optimisme, want er is nog steeds veel onzekerheid over de overdrachtsbelasting. En de ANWB waarschuwt Nederlanders die naar Luxemburg rijden... om daar goedkoop te tanken, dat ze het er niet op laten aankomen... om met een bijna lege tank bij een Luxemburg tankstation te arriveren. Jaarlijks stranden tientallen mensen en mogelijk honderden te zuinige Nederlanders... met een lege tank nog voor de Luxemburgse grens. En dan bellen ze de ANWB. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen knooppunt Hoevenlaken en Barneveld... drie kilometer na een ongeluk. Op de A27 Utrecht naar Breda daar staat tussen knooppunt Rijnswittenhouten... vier kilometer door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Verderop staat twee kilometer bij knooppunt Sint-Anderbos. En ook door werkzaamheden vielen rijden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat tussen Heter en knooppunt Eewijk zes kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Rolling Stones bestaan 50 jaar en dat vieren we met fan en muziekjournalist Jan Donkers. En Jeroen Wilaert vanuit de Tour. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Of someday, Ik geloof Sandé. Emily Sandé, next to me. Vanochtend vroeg zijn er zeker zes mensen omgekomen bij een lawine in de buurt van Chamonix in de Franse Alpen. Nog eens acht personen raakten bij het ongeluk gewond. Reddingswerkers zijn nog volop bezig op de plek van het ongeluk. Gosman Frank Renaud in Frankrijk. Frank, goedemorgen. Hoe verloopt het reddingswerk? Nou, druk. Er zijn vele tientallen reddingswerkers inderdaad de berg opgestuurd... naar zo'n 4000 meter hoogte waar die lawine plaats had. En dan hebben we het over de gespecialiseerde gendarmes van die eenheid... die echt werk doet hoog in de berg. Daar is een geheel gespecialiseerde eenheid. We hebben het over zo'n 20 gidsen die er naartoe zijn gestuurd. Twee teams, ook met honden, om te zoeken naar vermisten. En ook een helikopter die is ingezet om vanuit de lucht te kijken... wat er nog te zien valt. Ja, zes doden, een aantal vermisten. Anderhalf uur geleden zei je twee, drie mensen vermist. Is daar nog iets meer bekend over? Nee, dat is waar nu de zoektocht zich vooral op richt natuurlijk. Hè? Want we hadden acht gewonden. Die zijn inmiddels overgebracht naar ziekenhuis al. Dus die worden daar verpleegd. Er wordt nu inderdaad nog gezocht naar die resterende gewonden. Er wordt gesproken over twee, drie. Het zouden er ook meer kunnen zijn eventueel nog. Het totale cijfer is niet duidelijk. Maar dat is inderdaad waar de zoekactie zich nu op richt. En waar is dat ongeluk precies gebeurd? Het was aan de noordkant van de Mont Blanc, bij Mont Modis zoals dat heet... en we hebben we het over de Italiaans-Franse grens inderdaad... een van de belangrijkste toegangswegen de Mont Blanc op. Een hele drukke route ook. Daar op 4000 hoogte, meter hoogte deed zich dus vanochtend rond half zes die lawine voor. Een groep van twintig mensen die bezig waren met de beklimming... kwam daarin terecht in die lawine. En ja, met het resultaat was er nu weten dus inderdaad zes doden. Ja, vierde dodelijke ongelukken in korte tijd hè? Dat is zo, ja. En de precieze aanleiding daarvoor weten we niet Ook niet of er een verband is met weersomstandigheden bijvoorbeeld. Maar het is inderdaad een opeenstapeling van recente ongelukken, ja. Frank Renaud in Frankrijk, dankjewel. En wij gaan door naar Jeroen Wielaert in Frankrijk. Jeroen, goedemorgen. Hoi Thijs. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik over je, waarover ik met je ga praten. Er is een persconferentie van Covidis gaande, geloof ik, hè, waar die Gregorio is betrapt op doping. Althans, opgepakt. Of we gaan het hebben over de startplaats. Zeg het maar. Ja, ik zit uh, daar ver vandaan van uh, covid -ish. Ik zit wel weer uh, vrij dicht bij die Mont Blanc met uh, dat treurige uh, ongeluk daar. En uh, ben nu op de startplaats. Het uh, begint pas om kwart over één hier. het uh, Village Depaar lopen zo de gasten binnen. En ik moet je zeggen, Thijs, het is een stuk minder Frans dan gisteren. Albertville, daar hebben ze het neergezet op een groot parkeerterrein naast een groot sportcentrum. Ja, Albertville uh, moet zich ook laten zien, toch als Olympische Winterspelenstad. Maar ik vind het nou niet echt uh, romantisch Frans. Hmm. Uh, Nee, geen platanen, maar wel duurlijk uh, de, de Alpen om ons heen. Prachtig. zie je niet, Joop Atsma? Ja, geweldig. Het is altijd een fascinerend beeld van uh, zo'n pleintje. Midden tussen de, tussen de Alpentoppen. Uh, maar ik zeg net dat plein, dat is niet veel. Maar die Alpentoppen ja, maken ja, veel goed. Ja. Ja. Het plein is echt asfalt. <laughs> en uh, de, de auto's zijn uh, volgens mij gisteravond allemaal weggehaald... om uh, vandaag een beetje ruimte te creëren. Dus ja, de sfeer uh, van het plein is niet geweldig. Het is ook een sportcomplex waar we op zitten. Hè? Je ziet hier de, de verlichting. Dus uh, ijshockeyspeler of zoiets. Jij bent oud-voorzitter uh, van de KWU. Onder andere staatssecretaris... momenteel van het demissionaire kabinet. En je komt hier bij mij zitten... Met de verzuchting dat de Toerkoorts in Nederland voorbij is. Kan ik me voorstellen. Uh, de, de, hoe anders is het bij de Frans Claire. Omstreden jongen. Aansteller. Overdreven opschepper. Uh, bekkentrekker. Maar ik zou willen dat wij zo'n bekkentrekker, zo'n aansteller hadden in Nederland. Die aanvalt. Ja, absoluut. En als je kijkt wat de Franse kranten ook de schrijven. hier voor me ligt aujourd'hui. En uh, ja, die heeft maar één, één omschrijving voor Veugler. Magnifique. En ik denk ook dat dat... Uh, echt de juiste typering is. Als je ziet dat die jongen ook tegen jaar geleden uh, koos je de aanval en nu nog steeds kies je de aanval. En dat is wat je eigenlijk toch een beetje bij heel veel uh, Nederlanders mist. Ja, en ik denk dat uh, uh, al die wielersupporters, die wielerfans die thuis zijn te wachten tot er eindelijk eens iets gebeurt, ja, toch wel heel erg op de proef worden gesteld dit jaar. Wat is er toch met ze, Joop? Ja, het, het, het lijkt een soort uh, matheid, gelatenheid. Ik, ik weet ik zou willen dat ik het antwoord had en dat ik ook tegelijk het recept had. Sportzomer hebben we zo. Moeten ze dit toch nog goed maken straks? Ja, ja, ik hoop Eerst die stof van het EK, nu dit weer. Ja, nou, ik hoop niet dat ze zijn aangestoken door het Nederlands voetbalelftal. Maar ja, met, als je hier met 17, 18 coureurs van stad gaat, dan wil je toch iedere dag... Ik heb al een soort statistiekje gemaakt. Gemiddeld zit je altijd in een kopgroep met zoveel Nederlandse deelnemers. Nou, het tegendeel is eigenlijk waar gebleken. En uh, ja, we hadden zoveel favorieten, zowel voor het hoog- als het uh, middelgebergte. Ja, en uiteindelijk zie je dat de beste resultaten worden notabene in de sprint uh, behaald door Tom Veles. En dat is iets wat natuurlijk wel een mooi lichtpuntje is. Dat, dat hij erin is geslaagd om in nog een klein beetje uh, zich te laten zien vervorderen. En okay, Jeroen, groot handen. nieuws. Jeroen, de ja. kanselara is weg, hè? Wist je dat al? Uh, uh, dat is nog niet tot ons gekomen. Ah. Nee, nee, wat is er gebeurd? Die stapt eruit, Vertel. want zijn vrouw die kan ieder mo moment bevallen. Daar wil die bij zijn. Ja, dat je dat vind gedaan. ik een hele goede reden. Nog, nog even, uh, Jan Donkers die zit daar. Hè? Ja. ja Dag Jeroen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hé hey Jan, ik, ik kijk hier naar de voorpagina van Aujourd'hui. Ja. En er staan die vijf... Langharen, uh, <laughs> nog in de samenstelling met Brian Jones en Bill Wyman op de ja. voorpagina met de kop La Generation qui ne quitte pas la scène. Uh -huh. De generatie die maar niet wil oprotten. Ja. Ik herinner mij dat ik in 1995, toen de Stones een uh, uh, optreden deden in Stockholm, geprobeerd heb om via hun manager, Ellen Dunn, ken je die ook? Nee, die ken ik niet. Ellen. Nee. Ah, is een van hun vaste jongens, ja. geprobeerd heb om Mick Jagger uh, naar de Tour te krijgen. Mick Jagger is een groot wielerfan. Uh -huh. En ik was, kwam thuis, zeg, in Utrecht. En het eerste telefoontje wat ik opnam was van Alan Dunn. Wat dat was met die Tour. Ik zeg, nou, hij kan mee. <laughs> oh. <laughs> uh, nou, goed, uh, die Dunn die heeft dat bl blijkbaar besproken. Maar uiteindelijk paste het niet. Ze moesten gewoon optreden in Frankrijk. Mm. Anders, uh, ja... Toch met Mick in de auto dat was wel is, wat geweest, hè Jan? Dat had je nog aan je kleinkunderen kunnen vertellen later. Hé, <lacht> Joop? Ja. Ik zou het fantastisch vinden om iemand van de Stones hiernaast me te hebben. En uh, ja, ik denk dat het voorlopig een droom blijft. Ja. Het is rock'n'roll, ook de Tour de France, toch? Thijs, Jan? Ja, dan ja. hoop je op Mick Jack en dan zit je naast Jeroen Wieluit. Ook leuk. Hartstikke <lacht> rock'n'roll. En toen viel de verbinding al. uit, Thijs. Jeroen, dank je wel. <lacht> Welke nee, Ik een toeval. ben er nog, hoor. <lacht> Hoi. Doch. De Stones, daar hebben we het over. En dan is dit wel de bekendste gitaarriff. fectie natuurlijk van de Rolling Stones bekendste gitaar heeft nou ja van de Stones misschien wel uit de hele popmuziek toch Jan Donkers? Mm, even denken hoor ja misschien wel wel Jimi Hendrix even nadenken nou kan we er niet echt één uh, uit pikken, nee ja, ja misschien heb je wel gelijk ja. Jan Donkers fan en muziekjournalist fan van de Stones want ze hebben het gehaald hè? ze bestaan 50 jaar ja. en uh, ja zijn misschien ietsje rustiger geworden alle leden van de Stones maar toch het is toch eigenlijk opmerkelijk dat ze er nog zijn gezien hun levensstijl. Uh, zeker van Keith Richards, ja. ja. Het schijnt dat Mick uh, over het algemeen een uh, zeer uh, bedaard leven heeft geleid de laatste decennia. Uh, Bill oh, Wyman, nou, ja, die nee. zit er niet meer bij, maar uh, Charlie Watson is een, is een heer. Dat is een gentleman. Die, Alleen Keith ik Richards denk, ik, valt ik denk nog dat hij wel eens een glaasje um... port drinkt s'avonds, maar dat is. Dat, <laughs> ik weet het niet hoor. Maar um, ik moet je zeggen, ja. Of, uh, het, het, het is jammer dat het niet aansluit op, het, op ons gesprek... op jullie gesprek over de AOW-leeftijd. Want ik vind het dus wel... Um, ik vind het heel goed van ze dat zij het... het uh uh, hun verantwoordelijkheid als rolmodel uh, uh, serieus nemen en zeggen van ja, nou, we moeten allemaal wat langer doorgaan. <laughs> uh, dus um, we gaan nog, uh, nog aan de bak, want dat schijnt ja. dat ze volgend jaar uh, te, ja. terwijl ze nog allemaal rond de zeventig zijn, uh, toch volgend jaar weer op toeneen gaan. Ik lees net hier op Twitter, uh, Keith Richards bevestigt dat ze weer aan het, uh, aan het rehearsen zijn, aan Aha. het oefenen zijn. Dus ze gaan weer. Ja, Kennelijk. ja. Uh, als hij meedoet, dan zal het inderdaad, kijk, de, de, het punt was, uh, hij had toch wel een flinke ruzie met uh, Mick naar aanleiding van allerlei uitspraken die hij in zijn autobiografie had gedaan. Um, het schijnt ook dat, dat Keith uh, al vier of vijf jaar geen gitaar heeft aangeraakt. Omdat hij na die laatste, laatste tournee zo ontevreden was over zijn eigen uh, gitaarspel recht ook wel, vind ik een beetje, dat hij het niet meer zag zitten. Maar als hij zegt het gaat door, ja, dan, uh, dan ik, gaat het heel ja. Ja, ja. Je zei net van: het is mooi dat ze nog uh, voorop staan als rolmodel. Maar ja. dat zijn ze toch al lang niet meer? Nee, natuurlijk niet. Maar dat, dat zei ik ook maar min of meer als grapje. Dat, ja. Kijk, het, het, het, het raar is natuurlijk. De rock'n'roll is begonnen als, als uh, muziek voor opstandige jeugd. En zij waren he, in, in Europa. In, zeker in de jaren 60 waren zij uh, wat dat betreft stonden zij aan de top. Ze waren opstandig, ze zagen er niet uit in de ogen van de oudere generatie. Uh, ze waren ontzettend ongeïnteresseerd op persconferenties tegen journalisten. Ik heb het één keer meegemaakt, dat was echt geweldig moet ik zeggen. Was dat? Uh, nou, dat was in, in, in Hamburg uh, ter gelegenheid van hun tournee toen in 1970. Ja. Uh, en uh, om te verhinderen dat de heren weg zouden lopen, uh, werd die persconferentie werd op een boot gehouden die ook de haven Invoer, zodat ze niet weg konden. En Want ze de, hadden we wat beters te doen dan een persconferentie Ja, dat, dat, dat straalde ze allemaal ja. heel erg uit. En, Mick, en uh, Keith Richard, die, dat was echt geweldig. De Duitse pers had zich dus massaal in bloemetjesbroeken gehuld. En uh, de, de, de, de aftrap werd gegeven door een Duitse uh, jongen van de Duitse televisie... die dus als eerste vraag had... How does it feel to be a Rolling stone? <laughs> nou, de, dat werd... Dus in het, in, met, met enorm dedijn en stilzwijgen aangehoord. Hij heeft ze vraag vier keer moeten <laughs> herhalen. En toen barsten ze allemaal in lachen uit. En het werd, het werd nooit meer wat. Mick Jagger zei toen op in het keurige Engels van Don't you have any, anything sensible to ask? <laughs> ik vond het geweldig. Dus, dus, meneer, meneer Kamp, was die, die tegendraad ook de reden dat u fan was van de Stones? Misschien wel, maar ik vond ze ook wel erg stoer. Het was toen uh, in de tijd dat ik twaalf was... Ik zat op een internaat en alle stoere jongens die waren fan van de Rolling Stones, dus ik ook. Ik dacht dat omdat ik stoer was, ja. maar ik wilde het graag zijn. En? Werd u werd er stoer daardoor? Um, um, later misschien wel, maar toen in het begin viel het wel mee. Nee, maar u bent nu uh, van de VVD, dat is rechts. De, de, die opstandigheid was niet zo rechts. Toen was u toen ook links? Nou, de VVD is ook opstandig. Wij willen graag de dingen die niet goed zijn, willen we verbeteren. En daar, daar werken we de hele dag aan. Maar draait u nog steeds eh, Dixieland muziek op uh, partijavonden? Ik draai de Rolling Stones nog steeds thuis. Ik heb, uh, ik heb alle, alle nummers, zowel in mijn, uh, in mijn flat in Den Haag als mijn huis in Zutphen. Ja. En er gaat geen week voorbij of ik draai ze. Zijn, euh, meneer Donkers, zijn de afgelopen 50 jaar zijn de stones enorm veranderd in de muziek? Ja, en niet ten goede, moet ik zeggen. Maar dat heeft er natuurlijk mee te maken. Kijk, ik ben uh, nog wat ouder, een stukje ouder dan, uh, dan meneer Kamp. En je u bent even oud je... als Mick Jagger? Ongeveer, ja. 69. ja het, het, het, scheelt, het scheelt een paar weken of een paar maanden. Ja. Ah. Ja. Um, en um, wat wou ik nou zeggen? Nou, dat ze niet zo goed meer zijn. Ja, ja, dat ja, ze, dat ja, ze, ja. ze enorm veranderd zijn en niet ten nou, goede zijn. Ja, lijden. precies. Ik, nou, ik was een, een, een enorme fan. Je werd geacht in de jaren zestig om of voor de, voor de Beatles of voor de Stones te zijn. Ik heb nooit die keuze kunnen maken. Ik vond ze allebei echt in hun beginjaren echt fenomenaal. Maar de eerste ik was, drie albums zegt hij, die zijn leeg De eerste 9000. drie, vier. Ja, en dan met The Satanic Magic's Request begon het voor mij mij al een beetje af te nemen. There's satanic majesty's request, she's a rainbow. Toe ging het verkeerd, zegt u. gingen eens een beetje op de Beatles door. Nou ja, de, de, de, deze plaat was het antwoord op Sergeant Pepper House Club Band... natuurlijk van de Beatles. Wat een sensationele plaat was in die tijd. En zij dachten: wij moeten dit ook gaan doen. Dus ze stapten af van hun originele, van hun oorspronkelijke. Uh, uh, métier, van hun oorspronkelijke genre. En ze gingen. He, wat dus de rhythm and blues en blues soul was. met. met met goede Britse eigen invloeden erbij. En ze gingen ook experimenteren. Je hoort trompetjes, je hoort geluidseffecten enzovoort. Maar u bent nu natuurlijk wel heel hard als u zegt... de eerste drie albums van de geloof ik dertig waren er fantastisch... en daarna ging het naar beneden. Dat vind ik helemaal niet. Ze hebben daarna nog met name Exile on Main Street, jaar 80 plaat. Echt een geweldige plaat nog steeds... waar een stuk of vier, vijf van hun topnummers op staan. Some Girls vond ik erg goed ook nog. Sticky Fingers. Nog later. Sticky fingers, ja, Sticky Fingers en Let It Bleed. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Als ik ja. heb bijvoorbeeld Bridges to Babylon... Daar Steel ging het fout, wild. denk ik. Hè? Bridges to Babylon, kan ik me nog herinneren, die tour. Die werd ja. helemaal grond ingeschreven. Ja, ja, ik, ik heb daar een stuk van op DVD gezien. En ja, dat was mijn, half... Wanneer was dat? Ja. Half jaar negentig, geloof ik. Ja. Ja, ja, nee, dat, dat, nee, dat, toen, toen dacht ik, nou, nu hoeft het van mij niet meer. Maar ik moet er meteen bij zeggen. Voor alle jongere generaties, ja, natuurlijk... Uh, <kijkt> Ik ga mensen niet zeggen, van daar moet je niet heen gaan... want het is niet meer zo goed als vroeger. Dat, is natuurlijk, Sterker dat willen nog, die mensen u gaat niet er, horen. U gaat er naartoe. Nog. Als ze volgend jaar optreden, ga ik er naartoe met mijn kleindochter. Maar dan bij wijze van geschiedschrijving. Ik, heb, ik ben in 82, toen speelden ze in, in de Kuip in, in Rotterdam. Een fantastisch optreden trouwens. Hoor. Want het is dus niet zo dat ik rond 1970 dacht... Van, nou, het, het, het hoeft van mij niet meer. Nee, het was een fantastisch optreden. En toen ben ik met mijn zoon gegaan, die was zo'n 15... Uh, en, dat, en het was de Volksland die had dat gehoord dat ik daar naartoe zou gaan met hem. En die vond dat. Dat was toen zoiets bijzonders dat twee generaties uh, naar een rock roll concert gingen. Kan je nagaan hoe, hoe ons. ons onze kijk op die muziek en uh, überhaupt op het, het verschijnsel generatie veranderd, veranderd is. In en nu de, gaat u afgelopen. met een derde generatie. Ik ga nu met, met mijn kleindochter uh, volgend jaar. Als ze, als, als ze optreden, dan ga ik met mijn kleindochter die dan tien is. Maar is dat ook misschien een beetje het belang van de Stones? Het is prachtig dat ze het zo lang vol hebben gehouden. Het is mooi dat het generaties bindt, maar inmiddels de muziek betekent nee, niet zoveel ik meer. ik ga erheen als geschiedenisles met haar. <laughs> uh, uh, zoals ik met mijn zoon ook naar de kroning uh, van Beatrix ben geweest. Van, dat moet je meegemaakt. Je moet dit meegemaakt hebben. En het is ook zo dat, uh, ook al is het muzikaal niet meer zo interessant, uh, de, zo wordt het ook gezien, denk ik, door een heel groot deel van de, van de toeschouwers uh, uh, uh, van de aanstaande toeschouwers dan. Het is iets, een fenomeen als, uh, hey, je moet een keer in de, in de in de skybox van Ajax hebben gezeten. Je moet, uh, uh, je moet een keer, uh, zo, uh, zoals de, de politicus die we net hoorden, uh, Atsma, um, je moet een keer in de volgwagen van de ja. Tour hebben gezeten. Je moet een keer naar de, naar de, de drie tenoren zijn geweest. Het dat is, dat is een soort fenomeen, uh, een historisch fenomeen. Ja. Even nog, want Mick Jagger doet nog steeds dingen. Bijvoorbeeld, hij, of hij maakt platen met de Black Eyed Peas, The Hardest Ever. niet bepaald heel gelukkig voor u oud, meneer Donkers, zoals u ik dit vind, Ik vind het een beetje smieren, moet ik heel eerlijk zeggen. Dit is enorm smieren. Ja. Het, en maar dat het, zo is Mick Jagger, toch? Zo uh, so is hij sinds een jaar of uh, 35. Ja. <laughs> Wat, als ik, nou, het, u deed net even mooi, uh, dat hadden de luisteraars moeten zien op de webcam, hoe hij nog steeds dan uh -huh. met die handjes in zijn ze zij. Ja, precies. Dat doet hij nog steeds. van En zo, van die, van die, van die u uh, niet, basketballetjes gooien. Ja. En uh, ja, ik... ik, ik hadden ze eigenlijk gestopt moeten zijn? Um, nou, dat is de de, de bekende uitspraak van Nikon uit 1969. Uh, als ze enig. Ik heb het citaat hier trouwens voor mijn neus. Als ze enig gevoel voor. Uh, fatsoen hadden gehad, zouden ze ervoor zorgen dat ze bij een vliegtuigongeluk omkomen. Drie dagen voor hun dertigste verjaardag. Nou, dat is dus veertig jaar geleden. Nee, ik ben het daar niet mee eens. Het uh, uh, is wel is een, een heel mooi voorbeeld van inderdaad... van hoe die muziek is meegeëvolueerd met een generatie. Uh, en hoe anders we daar nu tegenaan uh, moeten kijken. En als fenomeen, als, als zo'n fenomeen, vind ik ze onafvolgbaar nog steeds. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Kreeg u ruzie met uw schoonmoeder tijdens de ek finale in 1988, of ging het aquarium lek toen Pieter van der Hogeband een van zijn gouden medailles won? Op Radio 1. Ze <lacht> elke dag leuke. Op Radio M.nl staan 100 hoogtepunten uit de Nederlandse sportgeschiedenis, en wij zijn op zoek naar uw persoonlijke herinneringen aan die momenten. Aan de telefoon Nelly Brons. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een bijzondere herinnering aan de wk finale van 1978. Voordat we die horen. Luister even naar een paar fragmenten uit het wedstrijdverslag. Over de 45 minuten, als Ruud Krol met een verre vrije trap. In de richting van Rob Rensenbrink. En kan Rensenbrink van tegen de bal? Oh, Nederland! Oh, Robbie Rensenbrink schuin voor het doel. Zou hij bijna in de slotfase van deze wedstrijd. De balans nog voor Oranje in een gunstig voordeel doen. Om... bij die vrije trap van de Argentijnen. Die in de diepte gaat. Waar Winsuur weer uh, dat Tony uh, niet goed kan verdedigen. Ruud Krol ook niet goed bij kan. en Argentinië bijna het woord. niet roepen niet. de bal Gegeven heeft Ever, is het Loeken geweest of uh... Ik denk dat het Mario Kempis is geweest. Kempis toorten... kan schieten uit de tweede lijn. komt heel ver, combineert met Bertoni. Bertoni kan de bal meenemen en het goal. Nederland, het is afgelopen. Bertoni heeft Argentinië gebracht op 3-1. En nu is de beer los in Argentinië. Ja, Nelly Brons, waar was u? Ik was in Amsterdam, ik zat in de nachtdienst in de verpleging. En ik zat thuis te kijken op een heel klein zwart-wit tv'tje, maar ik moest naar mijn werk. Dus uh, nou, naar de tram toe, heel stil op straat. Ik stap in de tram en helemaal niemand. De bestuurder had een klein radiootje aangezet op de speaker. Dus die hele tram, daar schalde de wedstrijd door. Maar verder zat er niemand in. Nou, dan gingen we rijden door de stad. Het was stil, stil, stil. Nergens iemand bij de haltes. We overal doorrijden. moest wel een keer overstappen halverwege... Nou, weer hetzelfde, weer de stad helemaal verlaten. Nou, dat zag je dus nooit s'avonds. Want er lopen altijd mensen op straat, toeristen ook. In 78 was het al druk. Kom op mijn werk aan. Nou, een nachtportier die uh, zat ook naar een radiootje te luisteren. En die uh, keek niet eens, er ging alleen zo'n handje een beetje omhoog. Kom op de afdeling. Nou, daar zaten alle patiënten en personeel in de huiskamer naar de tv te kijken. En iedereen was ook stil. Het was, die stilte was zo bijzonder. Want, want toen stonden ze al achter? Ja. Ja, dat ja, ja. was al en, gebeurd. En uh, je kon een sigaret rook snijden. Toen werd er nog gewoon gerookt op de afdeling. Ja. <lacht> <lacht> ja. En de wedstrijd was afgelopen. En ja... Een soort verslagenheid. Hè? Die, die stilte die ik buiten had meegemaakt, die bleef toen binnen ook nog hangen. Ja. De patiënten gingen gewoon naar bed en wij gingen aan het werk En we spraken er eigenlijk niet meer over. Alleen af en toe zoiets van, uh, was wat was dat waardeloos. Maar verder, nee. Heeft u wel goed voor de mensen gezorgd die nacht? Oh jawel, nou iedereen ging gewoon lief slapen. Niks aan de hand. Niks aan de hand. En de nee, volgende hoor. morgen gezond weer op. Ja, maar het was gewoon een combinatie van... Uh, ja, het lawaai wat die radiootjes maakten en de stilte op straat. Zo bijzonder. Ja, Henk Kamp, herinneringen aan 1978-finale? Nee, niet echt. Ik heb uh, wel gekeken. Ik kijk de laatste tijd niet meer naar die voetbalwedstrijden. Want ik vind het wat minder interessant. Maar die wedstrijd, uh, ik heb hem gezien, maar ik kan me er niet echt veel meer van herinneren. Jan Donkers? Ik heb me um, er ook niet veel van herinnering. Ik denk dat ik het helemaal verdrongen heb. Ik was zo ongelooflijk teleurgesteld. <laughs> maar 74 weet ik nog wel heel erg goed. dat was ja. een veel grotere domper nog. Maar meneer Kamp, u kijkt helemaal geen voetbal meer? Weinig. Ik, heb, ja. ik, ga, ik ga alleen naar wedstrijden van SC Twente toe. Dat doe ik een paar keer per jaar. Dat is ook voetbal? En, uh, ja, maar. Daar, daar ga ik er dus echt live naartoe, dat vind ik mooi. Een mooi stadion, mijn eigen, mijn eigen omgeving. Twee jaar geleden de finale in Spanje, ook niks gekeken? Nee, ook niet, nee. Nou, wat uh, onpatriotistisch. <laughs> ja, er moet echt altijd veel gebeuren. Hè. Dus uh, meestal uh, s'avonds en ook in de weekenden is uh, van alles te doen. En dat gaat daarvoor. Hmm. Nelly Brons, dank u wel. Ja hoor, tot de dienst. Bye. Liever een topvoetballer of een Rolling Stone, meneer Kamp, Liever een, u, zou u zijn? Uh, als ik mag, mag kiezen tussen de twee, dan topvoetballer. Want dan ben je met een jaar of vijf al klaar met alles. En dan, uh, en dan ben je, dan ben je dan binnen, je? Binnen, mooi leven voor de boel. En dan kun je op de bank gaan zitten alsof u dat wil. Nou, dan kun je muziek gaan maken. Oh, ja, dan heb je het allebei. Zo is het. Meneer Dokkers. Goed dat u er was. Ik zit net even te kijken op, op internet. Het is nog niet helemaal zeker. Ze komen weer bij elkaar om een beetje te oefenen. Maar of ze echt gaan toeren is nog niet helemaal duidelijk. Maar u hoopt het, want dan kunt u met de kleindochter dus laten. Dan zal ik erbij zijn. Dan zult u erbij zijn. Goed, goed dat u er was. Jan Donkers, Henk Kamp, goed dat u er was. En dank. Wat gaan we doen? Volgende uur, Thijs. Oh, uh, ik heb een geen beetje idee. een lullige vraag. Zo, nee, tien geval minuten geval voor het, het beetje, einde. Ja. We hebben een debat over of ouderen opgesloten worden en of dat wel of niet zou moeten. Dat onder andere. Tijdens de Radio 1 Sportzomer, elke vrijdagavond van half acht tot 8, live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, Politiek aan Zee.